Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Er komen geen landelijke afspraken over bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes. Mogelijk zijn er wel veiligheidsregio's waar binnenkort wordt geëxperimenteerd met mondkapjes. Dat is dan niet op medische gronden, maar met de bedoeling het gedrag van mensen te beïnvloeden... zodat ze zich beter houden aan de anderhalve meter afstand bijvoorbeeld. In Washington, in het congres, is de hoorzitting begonnen met de CEO's van werelds grootste techbedrijven. Amazon, Apple, Facebook en Google. De Justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden ondervraagt ze over de vraag of de bedrijven niet te groot en te machtig zijn geworden. Het is een hoorzitting in het kader van een veel breder onderzoek waarmee de commissie al een ruim een jaar bezig is. Republikeinse afgevaardigden zullen verder de vraag aan de orde stellen of de techbedrijven conservatieve opvattingen te weinig ruimte geven als die ze niet bevallen. Shell en Eneco gaan samen het derde windpark zonder subsidie op de Noordzee bouwen. Het windmolenpark komt ruim 18 kilometer uit de kust van Noord-Holland. Er komen 69 windmolens met rotorbladen van 200 meter doorsnee. Die zijn samen goed voor de elektriciteit van 750.000 huishoudens. Inclusief dit nieuwe, windpark, dit nieuwe park zal wind op zee in 2023 goed zijn voor 16% van alle elektriciteitsproductie in Nederland. En Maurits Hendricks, de technisch directeur van NOC NSF, is geschrokken van de onthullingen over misstanden in de turnwereld. De verklaringen van ex-turnsters over ongewenst gedrag en mishandelingen tijdens trainingen leiden ertoe dat de Turnbond het topsportprogramma van de vrouwen vandaag voorlopig heeft stilgelegd. Hendricks roept sporters op zich te melden als ze zich ook in andere sporten misstanden hebben voorgedaan.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 Welkom bij Pistol Radio Show 1364 hier op CFM Zandvoort. En mijn naam is Ben Eugen uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. Robert Linton die, uh, gaat van start met een Snowfall on the eve. En daarna een, een werkje van Willow Wind. Deze mevrouw heet uh, Mar, Marliana Donato...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 From my heart to yours, I hope you're having a wonderful holiday season. Merry Christmas and a Happy New Year. Christmas Eve, the world at peace. Voices of angels in the midnight breeze.